Emmanuel. Emmanuel. je halua mennä. Mutta Zijn Mutta mitä? Mutta mitä? Mutta mitä? Mutta mitä? Mutta mitä? Een procent twijfel zul je nooit ontvangen. En als je let op de hele inhoud van Jacobus en de hele lijn die, die vanaf het begin volgt, is dat de meest onjuiste interpretatie van dit woord. Jacobus 1, die begint eigenlijk te vertellen, dat is de hele lijn waarmee die begint. Dat wij allemaal in het leven in een stuk spanning staan van verleiding. Op allerlei manieren. Eigenlijk zeg ik ook, is het hele leven een soort verleiding. Constant staan wij in een stuk spanning. Hoe doe je het? Hoe doe je het niet? Hoe leef je met de Heer? Hoe leef je met de Heer? En jouw problemen? in die omstandigheden waar jij voor staat, en is eigenlijk dan Jacobus' mootschap, ben u, ben ik, standvastig, ben ik, die psychos. Als ik de ene keer dit wil, God dienen, en de andere keer niet, zegt Jacobus, dan moet je niet denken dat je iets van de Heer zult ontvangen. Dat is de interpretatie van dat vers. Niet meer en niet minder. Jacobus wil ons eigenlijk als het ware opvoeden en zichzelf inclusief om niet diepzugoos te zijn, niet van twee balletjes, maar één van ziel. Want ik maak eigenlijk even een sprongetje. Het is eigenlijk heel interessant hoe dat hele boek is, is uh, geredigeerd. In redactie op papier gezet. Hij begint eigenlijk in hoofdstuk 1. Met het verkeerde gebed. Van hoe je het niet zou kunnen ontvangen. En hij eindigt in hoofdstuk 5 met iemand die een krachtig gebed doet. En we kennen zijn naam wel, Elia. En eigenlijk, hij gebruikt volgens mij die naam zeker niet zomaar. Want als we het hebben over. Het tweeslachtige, het dubbelhartige, dan moeten jullie eens denken aan wat er gebeurt als Elia daar op de karmel staat, met het volk met aangrap. En wat zegt hij dan, als we het hebben over dat dubbelhartige? Weet jullie het? Hoe lang hinken jullie nog op twee gedachten? Dan komt hij zelf de lijn weer terug. En wat Jacobus eigenlijk vanaf het begin doet is ons daar brengen waar hij ons wil hebben, in hoofdstuk 5, dat hij ons brengt bij het voorbeeld van de profeten, lees u het maar aan in hoofdstuk 5, wat wij daarvan kunnen leren, is de leidzaamheid, de zachtmoedigheid. Dat is wel zo'n geweldig woord, wat ook steeds in Jacobus terugkomt, dat om werkelijk te leren wat God in ons leven wil, Dat wij als voorbeeld de profeten moeten leren. Hoe het gedrag van de profeten was. Daar kwam het geloof ook niet zomaar met een vingerknip. Job wordt daar er genoemd. Vorige week is hier over Job gepreekt. Elia wordt daar er genoemd. Je moet eens een beetje laten tot je doordringen. Wat die mensen voor een lijden hebben gehad. Wat die mensen voor een geduld hebben moeten beoefenen. Als we kijken naar hoe Jacobus begint, dan wordt staat er van Elia beschreven, dat was net zo mens als ons. Dus je kunt ook zeggen, Elia die had ook eenzelfde verleiding als ons. Elia was in principe ook die psychos. Jacobus leert nergens dat wij perfect zijn, daarom las ik nog speciaal die tekst. Dat wij alle struikelen en velen. Het feit dat Jacobus zozeer benadrukt dat wij standvastig moeten zijn, betekent niet dat hij zegt dat hij zelf zo standvastig was. Hij moest daar ook alle strijd voor voeren. Met andere woorden, het komt niet zomaar aangewaaid. Ik lees eigenlijk in Jacobus iets wat geweldig belangrijk is voor ons gebedsleven. En dat komt eigenlijk niet in de bloemlezing tot uitdrukking. Omdat ik in die bloemlezing eigenlijk de hele lijn wilde laten volgen. Ik, ben, ik weet niet of jullie een beetje op de hoogte zijn van de inhoud van de brief van Jacobus. Wat daar genoemd wordt, wat een blokkade kan zijn voor ons gebedleven. Dat is sowieso onze tong. Jacobus zegt, met die tong prijzen wij de Heer. Maar die tong is soms ook een rat uit de hel. En hoofdstuk 4 zegt eigenlijk precies hoe, het, hoe dat eigenlijk bij ons in een visueuze cirkel kan werken. Je bidt en je ontvangt niks. En dan wordt eigenlijk gezegd dat je bidt omdat je eigenlijk verkeerd verkeerde bedoelingen hebt. Dus het draait dan eigenlijk maar steeds in een soort visueuze cirkel rond. En de vraag is, hebben wij van onszelf de dingen door die Jacobus noemt? Of klinkt het als een ver van een bedshow? Ik moest eigenlijk bij die woorden van Jacobus denken... aan Jesaja 1. En dan wil ik u toch even mee naartoe nemen. Jacobus 4 die heeft het over trouwelozen. Jesaja 1 vanaf het 4e vers heeft het eigenlijk over precies hetzelfde. Het ontrouwe volk. Vol ongerechtigheid. Volk van zondaars. Verdorven geslacht. Maar als je dan kijkt hoe dat volk tegen zichzelf aankijkt... ik moest even kijken... Uh, in vers... Uh, 13... dan hebben ze het eigenlijk niet eens in de gaten. Misschien zou het misschien zelfs wel kunnen gelden... van... deze gemeente. Van u, van mij in de gemeente. Hoor maar eens wat er staat. Vers 13. Hou op met al die zinloze offergaven. Ik heb een afschuw van jullie ook. Jullie feesten, nieuwe maan, shabbat. Ik duld ze niet... Naast al dat wangedrag. Van jullie nieuwe maan, van al jullie feesten heb ik een afkeer. Ze hinderen mij, ik kan ze niet langer verdragen. Wanneer jullie je handen opheffen, dan wend ik mijn ogen af. Ook als je aanhoudend bid, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed. Was je, reinig je. Hoor je een beetje dezelfde taal als bij Jacobus? Bijna hetzelfde. En je zou eigenlijk zeggen, het volk Israël heeft zelf niks in de gaten. En met ons is het soms niet veel minder. Iemand als David, die een zonde had gedaan met Bathsheba en een profeet, die komen me zeggen... zus en zo heeft iemand gedaan. Die zegt, dat is een man des bloeds. Ja, zegt die profeet, maar daar ben jij. Hebben wij van onszelf door... dat onze blokkades zijn... als we denken aan het boek Jacobus in het gebed. We willen toch graag, net als Abraham nemen kan... Ook Gods vriend zijn. En van die Abraham wordt het voorbeeld genoemd dat hij met Isaac naar het hout moest. En omdat hij dat deed, werd hij door God rechtvaardig verklaard. Maar jij zult het maar net zo moeten doen als Abraham. Dat is toch niet te geloven? Als je dat toch door is het toch afgrijselijk. Tot op hoge leeftijd hadden Abraham en Sarah geen kind gehad. En op een dag krijgt hij toch maar mooi dat bevel. Heel radicaal. Wat zien jullie hierin bij Abraham? Geloof. En werken? Maar ook wel heel veel liefde. Hè? Liefde. Laat je dan eigenlijk niet aan God zien hoe geweldig je veel. Hoe geweldig veel je van hem houdt. Eigenlijk misschien wel de essentie van de geboden: God liefhebben boven alles. Wat vinden jullie van wat? Ik, eh, aan het begin, zei dat Luther daar zo moeite mee had om dit in de kanon neer te plaatsen. Denk je dat het in principe een andere boodschap is als van Paulus? Ik wil even naar, naar, die, naar, de, naar dat gedeelte van die tekst gaan wat erachter staat. Er staat achter op dat... Ja. Daar zit diezelfde relatie. Gedrag, gebed... Iets wat Jacobus ook zegt, wat het over, waar we het nog niet benoemd hebben. Woede. Als we kijken naar wat er beschreven staat in Jacobus uh, 1, hoe woede je gebeden enorm tegen kunnen houden, want God is daar echt niet van gecharmeerd. Wat zit er eigenlijk, denk je, in woede, waar, wat, wat eigenlijk een blokkade is in je gebed? Rebellie, hè? ja. Maar ook, als het, we houden even op wat Jacobus aan woorden gebruikt. Uh, die gebruikt ook het woord zelfverheffing. Je, je plaatst je op een hoger niveau als een ander. Kunnen jullie, als je kijkt naar wat Jacobus uh, nog meer noemt, kunnen jullie nog meer blokkades bedenken voor je gebed? Ik sprak voor de dienst nog met iemand. En ik heb dat zelf ook wel... een in mijn eigen leven ervaren en ik denk dat menig een van u dat ook wel ervaren heeft dat verhaal van wat Yeshua vertelt over bevrijding je bent als het ware bevrijd van demonen en omdat je jezelf niet goed bewapent dus je blijft eigenlijk die psychos je blijft eigenlijk op twee gedachten hinken bij bevrijd maar owee oh pas op Misschien vanmiddag nog komen de zeven demonen terug. Ja. Met andere woorden, hetzelfde komt weer terug. Wat al eerder is gezegd vanuit de Kobus. Dat het geloof niet alleen in onze woorden zit. Maar eigenlijk in ons hele lijf. In alles wat er in ons plaatsvindt. In onze dromen. In ons gedrag. In ons spreken. Nou, dat is goed dat je dat zegt. Kijk, boosheid heeft ook een functie. Hè? Joshua werd zelfs ook, ook boos. Maar dat was geen zonde. Maar die, die woede die Jacobus brengt... Moet je wel eventjes goed bij onderscheiden... Daar gebeurt iets bij uh, wat wel zondig is. De zelfverheffing. Andere de als het ware de grond inboren. En dat speelt dan zeker een rol. Dus dan heeft het eigenlijk veel meer te maken met bejegening. Van Als jij uh, denkt dat je die autoriteit kan aannemen... Dat je boos kan worden... ...en dan tegelijkertijd die ander de grond inboort... ...en als het ware jezelf helemaal niet meer onder controle hebt... ...dan heb je al zoveel stations gepasseerd... ...dat je het normale boos zijn niet meer hebt. En dat is iets wat Jacobus hier wel beschrijft. De woede, hè? heeft het echt over woede. Er staat ook daargens beschreven dat je, je, dat je de zon niet moet laten ondergaan over je boosheid. Nog een punt... Als wij voor Gods troon staan, hè? wat zegt hij dan over onze rechtvaardiging? Want het is dan zo van, je staat daar voor Gods troon. En de gangbare mening is, als jij niet in Yeshua hebt geloofd, het zijn ook Jezua's eigen woorden, dan is het fout de boel. Nou zegt Jacobus, lijkt iets anders te zeggen. Dus ook weer allebei. hè? Je krijgt als je, in, als je bijvoorbeeld uh, de... ...openbaring van Johannes lees... ...dan zie je ook die lijn... ...dat je beoordeeld wordt op je werken. Nou, om een beetje tot een afronding te komen... Hè? ...we hadden het over uh, ontvangen op gebed... ...ik denk dat menig van ons... ...daar toch wel eens in zijn persoonlijk leven... ...behoorlijk mee kan zitten. Zo van dat zeg je niet... ...allemaal meteen tegen je voorganger... ...of tegen je vrouw... ...of tegen je man misschien... ...maar... ...toch dat er iets aan je kan knagen... ...van over je gebed... ...en dat je eigenlijk... ...soms de pijn hebt... Uh, ...borre mijn gebeden wel verhoord. Uh, ...misschien wel zoiets als Abraham... ...die... ...waar het bijna het onmogelijke van wordt gevraagd... ...van... ...je moet notabene je zoon gaan offeren... ...het liefste wat je hebt... ...en eigenlijk net dat je net met je gebeden het gevoel kan hebben, misschien wel heel diep weggemoffeld, ja, ik zou toch eigenlijk wel veel meer verhoring willen hebben. Veel meer bevestiging. Speelt dat in jullie leven? En dat je eigenlijk dan tegelijkertijd, met diezelfde vragen, misschien zoals in Jacobus, bid ik eigenlijk verkeerd. Of zijn er misschien in mijn hart, in mijn leven, toch verborgen blokkades? Dingen waar ik de blinde vlekken, Waar ik niet helemaal voor open sta. En ik zou zo graag meer willen. Want we kunnen het zo met, met elkaar eens zijn over een visie. Maar je hebt ook nog een keer als mens je gevoel, je beleving. En dat speelt toch ook een belangrijke rol in je geloof. Hoe staat het met ons heel persoonlijk als het gaat om onze, de verhoring van onze gebeden. Het gevoel, het weten, ik weet mij door God geaccepteerd. Moet ik eventjes denken aan, uh, aan iemand als uh, David, een man naar Gods hart, heeft de zonde met Batsheba, die profeet komt. En wat is eigenlijk het antwoord van die profeet? Dat die de vrede in zijn gezin daarna nooit meer terug zal keren zoals die geweest was. Ik denk even aan gebeden die we zo kunnen hebben. Een vraag is, speelt ons verleden, wat we gedaan hebben, wat we gedacht hebben? Misschien in je gezin, misschien in je vroegste jeugd. Zo'n grote rol, dat ook al zeg je dat misschien nooit meer tegen iemand, dat je nog altijd denkt, ja, maar dat's, dat is voor mij... Een blokkade om dichter bij God te komen of om een stuk vreugde te hebben in mijn leven. De pijn die je bijvoorbeeld voelt, um, in ieder gezin in iedere familie gaat het allemaal niet zo lekker. De pijn die je bijvoorbeeld kan voelen um, van het alleen staan in het leven. Ja? Dat is een goede, hè? want dat is eigenlijk ook de boodschap van vanmorgen van Jacobus: je kunt al die pijn, je kunt al dat verdriet. Dat is inderdaad wat Anke zegt, dat kun je eigenlijk nooit vergeten. Maar eigenlijk worden wij allemaal opgeroepen om net als Abraham, om niet diep psychos te zijn. Niet elke keer uh, jezelf laten uh, ringeloren of jezelf uh, uh, de grond in laten praten of uh, noemt eigenlijk dat conflict precies maar eens zelf uh, bij woorden zoals dat bij u zoals dat bij mij uh, een rol speelt maar dat je net als Abraham de keuze maakt van ik wil um, God lief hebben boven alles en ik wil in zijn ik wil eigenlijk op die zoals Jacobus dat dan noemt uh, verleiding um, dat kan op ieder van ons heel persoonlijk overkomen Uh, een, een heel persoonlijke rol spelen. Maar ik wil op die verleiding, wil ik eigenlijk net zo'n keus maken als Abraham deed. Ik maak de keus om vriend van God te zijn. En je hebt daar dan ook, net zoals Jacobus 5 zegt, echt ook geduld voor nodig. Hè? Want het kon je niet aanvliegen, dus je moet het ook beoefenen. Iemand als Job, die heeft vanaf de eerste dag tot de laatste dag... Heeft hij wel heel iets uh, behoorlijks moeten doormaken? Hij had niet zomaar het antwoord gevonden. Het was een weg van strijd. Maar hij wilde, net als Abraham, ook Gods vriend zijn. En ook niet zondigen. We kunnen de tekst van vanmorgen kunnen we ook dus nog uh, positief lezen. Lezen we hem niet in het negatieve. Doe eens een poging in uh, Jacobus 1. Wieso? We zouden zo kunnen lezen wie zo overtuigd is, van dat God's woord gelijk heeft. Die is niet meer onberekenbaar. Die eet niet meer van twee balletjes. Die wil gewoon denken wat God denkt, en die wil doen wat God wil dat we doen. En dan mag die persoon ook ervan overtuigd zijn dat die krijgt wat goed is. Amen. Zullen we samen bidden en danken? Vader in de hemel, ik wil u danken... dat u de God bent van uh, Abraham... dat u de God bent van Jacobus... dat u de God bent van Yeshua... dat u de God bent van ons. Ik wil u danken dat u voor ieder van ons... in onze strijd... overwinning hebt... dat u uh, heel persoonlijke antwoorden hebt... die helemaal niet hoog zijn... die gewoon... Um, dat gewoon het antwoord is... op ons zijn nu. Op onze strijd nu. En dat u belooft... dat u in onze strijd nu... bij ons bent. En in onze strijd nu... onze vriend wil zijn. Dat wij in onze strijd nu... mogen weten... en ook mogen ervaren... en mogen geloven... en daar helemaal in mogen staan... dat u ons helemaal accepteert, dat u ons draagt, dat u ons wil leiden, dat u ons uw vreugde wil geven, en dat u ook in heel onze persoonlijkheid, in ons denken, in ons doen, in ons gebruik van onze tong, in ons dromen, in ons verlangen, in alles heer wil zijn. En alles ook ons steeds meer gelukkiger wil maken, ons wil vervolmaken ik wil u danken heer dat u zo dicht bij ons staat in onze context, in onze gezinnen of als we alleen zijn alleen, ik wil u danken dat ieder van ons dat persoonlijk mag ervaren en ik wil ook bidden voor ieder van ons dat wij vanaf nu nog veel meer dan ooit tevoren in ons leven gaan zeggen ja heer ik wil doen wat u wilt dat ik doe ik wil een vriend van u zijn Ik wil opstaan en ik wil me niet meer laten ringeloren. Ik wil niet vandaag zeggen ik doe het zo en morgen anders. Ik wil één van hart zijn en één van ziel. Ik wil, me niet meer, ik wil niet meer dat demonen over mij de baas spelen. In geen enkel opzicht. Ik wil helemaal voor u gaan. Ik wil bevrijd zijn. Ik wil leven met u. En ik wil in die vreugde van uw leven, ik wil gereinigd zijn, ik wil doen wat u zegt. En ik wil u danken dat u ieder van ons daarbij zult helpen. Jacobus zegt dat ieder van ons struikelt op zijn tijd. Ik wil u bidden dat wij steeds minder gaan struikelen, dat we standvastig zijn. Dat wij u echt lief hebben boven alles. Dat dat de grondhouding is van ons leven. Prijs u daarvoor. Amen. Amen.